Renske van der Zallen met het NOS-journaal. Tweede Kamervoorzitter Bergkamp wil in gesprek met fracties over de omgangsvormen in het debat. Aanleiding zijn uitlatingen van Kamerleden van Forum voor Democratie. Zo ging FVD'er Van Houwelingen over de schreef in het debat, vindt Bergkamp. Hij zei na een felle woordenwisseling tegen D66-collega Sjoerdsma... dat hij zich voor een tribunaal moet verantwoorden. Van Houwelingen zei later dat zijn woorden niet waren bedoeld als dreigement. In Sudan zijn zeker 15 mensen omgekomen... bij protesten tegen de staatsgreep van het leger. Dat melden artsen in het land. De slachtoffers zouden zijn doodgeschoten door veiligheidstroepen. De politie ontkent dat er gericht op betogers is geschoten. In het hele land gingen duizenden mensen de straat op. Ze eisen het vertrek van de militaire leiders. Twee van de drie mannen die veroordeeld zijn... voor de moord op de Amerikaanse burgerrechtenactivist Malcolm X... krijgen na tientallen jaren ereherstel... Volgens justitie hebben de FBI en de politie in de jaren 60 belangrijk bewijs achtergehouden... waaruit blijkt dat de twee onschuldig zijn. De drie mannen werden in 1966 veroordeeld en zaten jarenlang vast. De zaak werd heropend na een Netflix-documentaire over Malcolm X. Bij de Internationale Tennisbond WTA groeien de zorgen om de spoorloze Chinese tennisser Peng Xiaoyi. Vooral nu een verklaring van haar is opgedoken waarin ze zegt dat ze veilig thuis zit... De bond gelooft niet dat Peng hier zelf achter zit. Er is al een tijdje niks meer van de tennister vernomen... nadat ze oud vicepresident president Zhang Galoui van seksueel misbruik had beschuldigd. En alle studenten van de Radboud Universiteit... krijgen vanaf komend studiejaar het vak duurzaamheid. Voor iedereen wordt dit verplicht. De universiteit wil dat studenten vanuit hun eigen studie leren... hoe ze kunnen bijdragen aan een oplossing voor het klimaatprobleem. Bijna 25.000 studenten doen een opleiding aan de Radboud Universiteit. Het weer vannacht op de meeste plaatsen droogt, koelt af naar 5 tot 8 graden. Overdag is er veel bewolking met af en toe een spatje regen. In het zuiden is er ook wat zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? is zin in ZFM. Met nu de nacht. Deep. I never go too deep I'm scared of the sound of a heartbeat But it's on. go to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 No good at goodbyes. We're both acting insane, but you're stubborn to change. Now I'm drinking. back here tonight I'm trying to cut you no knife I'm gonna slice you and dice you my argument is it got you possessed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 dat zit dieper dan dat ik zou een moord doen zodat ik je borde vergat. Want dat kloot het gevoel dat doen is ontstaan. Dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan. Gisteren kwam er een besef. Jij duurde iedereen ver van me weg en dingen. die.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 Ja. and ships start -up.